Ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plekken in Rotterdam wordt stilgestaan bij de schietpartijen van gisteren. In het Erasmus MC werd een docent doodgeschoten. Dezelfde schutter zou daarvoor ook al een buurvrouw en haar dochter hebben gedood. Deze vrouw hoorde het allemaal gebeuren. Ja, wildwest. Gewoon uh, wildwest. Ik heb nog nooit tegengemaakt zoiets. Zes, zeven politieauto's achter elkaar en noem maar op. en uh, ja, Bouwvakkers die al gelijk bezig waren met iemand die gewond was... Er is al zoveel gebeurd in Rotterdam de laatste tijd en dan dit er nog eens bij. Maar ja, ja, je moet toch gewoon verder. De docent werkte ook twee dagen in de week bij een huisartsenpost. Die is gesloten en bij het Erasmus MC hangt de vlag vandaag half stok. Er worden voorlopig ook geen colleges gegeven. Het ziekenhuis zelf is wel gewoon open. Het Tweestedenziekenhuis in Tilburg slaat alarm over drank- en drugs op festivals. Het ziekenhuis krijgt veel meer jongeren binnen die drugs hebben gebruikt... en moet meer personeel inzetten op de eerste hulp. Ja, wat we zien is dat er echt jonge mensen binnenkomen tussen de 15 en de 20 jaar... die dan met een heel erg verhoogde lichaamstemperatuur rond de 42 graden volledig oververhit en die gewoon echt onder je vingers aan overlijden. Het ziekenhuis zegt dat ze meer beveiliging nodig hebben op de spoedeisende hulp... omdat mensen met drugs op soms lastig en agressief zijn... Een schipper uit Harlingen moet voor de rechter komen... voor de dood van een scholier van 12. Het OM denkt dat de man zijn schip zo heeft verwaarloosd... dat de giek kon afbreken, waardoor het meisje om het leven kwam. Het dodelijke ongeluk gebeurde tijdens een schoolreisje op de Waddenzee eind vorig jaar. En een van de beroemdste bomen van Groot-Brittannië is omgezaagd. Het gaat om de Sycamore Gaptree van honderden jaren oud. stond in zijn eentje in de kom van een vallei tussen twee heuvels. Hij was onder meer beroemd omdat er een scène uit Robin Hood was gefilmd... zegt deze verslaggever. It's really easy to see why this is one of the UK's most photographs trees. And also why it picked up the award for 2016 Tree of the Year. But this has been an iconic part of many people's lives. Some have proposed here, others have scattered ashes. And now this is all that's left. Een jongen van 16 is opgepakt voor het omzagen van de boom. Waarom hij dat deed, weten we nog niet.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM luncht. Ja, en we zijn hier niet op tijd opgestart. Nee, weer niet gelukt, hè? Weer niet gelukt. Ik krijg weer allemaal wel. Je kan toch een stukje zingen of zo? Of, uh, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, uh. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, ik ben naar die cabaretstafette geweest. Oh ja, leuk. En ja. Um, daar heb ik leuke stukjes van meegenomen. Oké. Okay. We gaan reggae muziek doen. Oh, vandaag is ja reggae-dag, hè? Nee, vandaag is reggae-dag, ja. Nou, mooi. Heb je nog verzoekjes gekregen, eigenlijk? Heb ik verzoekjes gekregen? Nee, ik heb geen verzoekjes verzoek gekregen. Nee, geen verzoekjes, hè? Nee. Dat is jammer, inderdaad, ja. Onze luisteraars zijn toch niet zo actief? Nee, daar moeten we wat aan gaan doen. ja. ...prijzen uitloven of zo. <laughs> ja, ja, je weet nooit, hè? <coughs> ik heb wel een beetje de griep te pakken. De griep te pakken? Oh, een beetje afstand? Ja, ja. Luister, dus, pas uh, op, niet te dicht bij de... ...aarspelers. De de de want... <laughs> ja, je wordt echt... Uh... Ja, je wordt triest. Nou ja, je wordt... Uh... Je kan ook een cd'tje opzetten, hè? Je kan ook een cd'tje opzetten, ja. Zeker ja. een leuk cd'tje pakken. Ja, maar goed, onderhand heb ik dit al. Oh, Schachtig. je bent er al. Ik ben er bijna. Oh, je bent snel. Ik ben hartstikke snel. Ik heb, uh, even kijken, die, en dan uh, komt... Die? Ja. Die. Nou, we kunnen beginnen. We beginnen. Goedemiddag. Goedemiddag, dit is morgen is het weekend. Nou, eerste jungle en. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ik ken. Mesdames en Messieurs, s'il vous plaît, soyez prêt voor Aaron Et en Albatraos. C'est parti!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 She was a mouse, smoked the cheese and liked the pal And money, money, money, ho ching chinka ching flow. ching Lori was a witch Yeah, a sneaky little bitch So fuck that little mouse, cause I'm an albatross Woo! I'm an albatross I'm an albatross Ja, goedemiddag. We zijn er weer, Pim en ik. En uh, we gaan uh, vandaag allemaal uh, reggae draaien. We hebben net geprobeerd Roy te bellen, dus Roy, als je luistert... Nee, niet helemaal Call us back. <laughs> en uh, ik heb een appje gekregen van Marcel, dus die uh, doen we straks. Oké. Oh, Oké. Okay. Okay. Dus is Marcel ook weer op vakantie? hoor? Hij moet nee, rekenen, nee, die natuurlijk. moest invallen voor iemand anders. Oh, dus die luistert okay. wel. Ja. Hi Marcel! <laughs> <laughs> en, uh, maar uh, die kon niet gebeld worden. Nou, oké. Okay. Dus. Nou, we hebben lekker rekening. Zie met dit mooie weer hè? Ja. past goed bij elkaar? Past ja. goed bij elkaar, echt tropisch. En, uh... ja. Benieuwd wat je hebt uh, meegebracht? Laat nou, me horen. La maar horen. horen. Het is een kanaal, bam, bam, I say one thing non-seek, ya understand uh. One thing non-seek, ya understand What uh. make the matter about me? Ambition Say what make the matter about me? Ambition Come and say so some of them ask me where me get it from Just uh. some of them ask me where me get it from I told them, no, no, it's from creation I told them, no, no, it's from creation Bam, bam, ayo, what leuke muziek, hè? Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Heb je die van Tensie ook nog? Uh... Nee, heb ik niet meegenomen. Ik, ah. ik heb een beetje bekend en onbekend door elkaar heen. Ah, okay. dus ik heb een heleboel, ja, die je eigenlijk denk ik niet zo goed kent. Die laatste was wel een bekende, volgens mij. Ja, en maar dat niet? Bob, Marley Bob Marley. Daar heb ik er wel ja. een heleboel van mee. Ja, oké. Okay. Ah, dat, dat zijn bekende. Ja, dat ja. zijn de, de king van, uh, van reggae. Nou, moet ik een Zandvoort Insight even doen? Doe jij stand voor de Ja, nou, laat horen. Oh wacht even, wacht even, wacht even. Ja. Wacht even. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Wacht even, twee seconden. Ja, ja, ja. Kom. Doe het. 1, 2, 3. Hé hey Roe, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Ah. Ja mensen, dit is Roy. Nee hè, Roy is het hoger. <coughs> lijkt niet. Helaas niet, nee. Nou, uh, Stamford Insight heeft weer hele leuke nieuwtjes allemaal zo. Uh, kijk gewoon op uh, stamfordinsight.nl. Dan krijg je ook het laatste nieuws, je krijgt het programma te zien. Dus zeker de moeite waard. Ik hoor, uh, of ik lees dat uh, uh, zondag aanstaande is blijkbaar het André Hazes Mezingfeest. Oh, dat is altijd leuk. Ja, is dat leuk? Ja. ja, ja? ja, ja. Oké. Okay. Ja. En dan mogen we met z'n allen meezingen. Ja, ja. je moet wel een aardige borrel op hebben van tevoren. Ah. Maar dat is <grijpt> erg grappig. Ja, maar het begint al om vier uur. Ja, dat moet je goed voorzuigen. <grijpt> Voor indringen, ja, ja, ja. En wat ik ook zie is dat uh, er een ontmoetingscentrum van Zandstroom... 14 jaar bestaan met een onvergetelijke middag vol samen zijn. En dan zie ik ook weer die uh, Cubaanse uh, gitarist, Zanger, Zanger, gitarist. Uh, Maak wel... Uh, Boko, Boko ja. of zo. Ja. Nou ja, ik ben hem alweer kwijt. Ja. En natuurlijk ook heel belangrijk is dat... Uh, het jongerenwerk Zandvoort opent deuren tijdens een succesvolle open dag. Ah. Daar heb ik ook niks van meegekregen, nee. Nee, nee. En uh, ja, wat we ook in de krant konden lezen, en zo, waar we het toch over moeten hebben... ...dat de kosten van de rioolinvestering worden doorberekend op de inwoners. Ja, er zijn natuurlijk mensen voor en mensen tegen. Ja, ja, ja. ik woon zelf de vierde verdieping, dus ik heb nergens last van. Hè? Ja, ik ook niet. Ik, uh, <laughs> ik woon nog hoger. <laughs> Jij woont nog hoger, ja. ja. Hmm. En ook goed nieuws dat de IJsbaan van Zandvoort bereidt zich voor op de twaalfde editie... Geweldig, toch. Ja hè? Heb je het al zo'n daar geschaatst? Nee, ik heb er wel op gestaan, maar ik heb niet, joh, ik ga niet meer schaatsen, mijn enkels houden dat niet meer. Oh. Die, die, die, mijn enkels hebben dan zoiets van, goh, maar ja. heel, heel, hard wegrollen. Ja, oh, <laughs> oké, okay, ja. En het was natuurlijk weer heel gezellig bij uh, Beach Club 10, bij de honderd dagen voor kerst. Ja. Iedereen was er, dat was wel heel gezellig weer. En het kunstwerk van Marlene, Marlene Sherps wordt hersteld, ja, aantal ja. baldadige. Nou, op de een of andere manier wordt het werk van haar toch wel heel vaak vernieuwd. Het is ook heel tenger gemaakt. Dus. Ja, ja, het vraagt erom, zou je het, zeggen. Nou nee, het leent zich ervoor, laten we het zo zeggen. Ah, okay, nee, het vraagt ja. er niet om. Je het, het leent om je zich ervoor, Om je poten blijven. Laten we dat vind ik mooier gezegd, doen. inderdaad, ja. ja. Ja. Ja. Nou, dat is dat denk ik is veel het veel belangrijkste. Nou mooi. Ik heb ook nog uh, een programma van Goede uh, Morgen Zandvoort, wat morgenochtend van 10 tot 12 uur uitgezonden wordt. Mm -hmm. Ja, kan ik dat even voorlezen? Jij kan het uh, voorlezen. Kunt u bij ZFM Zandvoort luisteren naar het radioprogramma, Het programma van Goedemorgen Zandvoort live op ZFM Radio? Iedere zaterdagmorgen kunt u bij ZFM Zandvoort luisteren naar het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort. De uitzending is van 10 uur s ochtends tot 12 uur s middags live vanuit Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. Publiek is welkom. Hij vertelt niet wat er gedaan wordt eh, trouwens. De... Oh nee, dat is zwarte. Ja. ja. Maar dat kan ik even doen. Komende zaterdag komen de volgende gasten aan het woord. Peter Bluizen over de geschiedenis van het pand Café Neuf, eh, ja, dat gaat weer terug, hè? Ja, dat komt weer terug. Ja? Ah, geweldig. Ja? Ik heb nog een oude stempelkaart van ze met. Uh... <laughs> <laughs> Ik hoop dat die ook weer geldig wordt. <laughs> en daar, Carina Veren over de bunkers in en rond Zandvoort, deel 1. Uh -huh. En als laatste in het eerste uur, uh, Mart Riepma van de bibliotheek over de Kinderboekenweek en de week van de ontmoeting. En dan het volgende uh, uh, uur gaan we als eerste met Peter Tromp, Fred Kuipers, Kuiters en Linda Rubeling. Ja, we kunnen wel spreken over een revolutie, want het Sandfor's uh, mannenkoor wordt gemengd. Oh jee. Ja. Er komen vrouwen, hè? <lacht> er komen vrouwen, ja. Kunnen ze dat aan, de mannen? <lacht> ja, straks zijn ze niet meer in de meerderheid en dan wordt het een vrouw. <lacht> en nou ja, maar laten we niet over. Dan is uh, Carina Veren. Uh, over de Bunges en in- en rond Zandvoort, de deel 2. Mm. En als laatste, uh, Leon Tien Treiber van Zandstroom... over de week van de ontmoeting. Oh, leuk. En de presentatie is in de kun kundige handen. Kundig, is dat een mooi woord? Kundige handen? Ja, kundige handen. Kundige handen. van kundige handen. De kundige handen van Hans Potman. Dus morgen luisteren van 10 tot 12 op ZFM... of u kunt ook gewoon naar Rabbel toekomen... En daar gezellig een kopje koffie drinken en luisteren naar wat er allemaal gebeurt. Ben je naar het uh, Santi-festival geweest? Mm, nee. Jammer, je hebt wat gemist. Dat is zo leuk. Wat was ik? Volgens mij was ik... Uh... Ik weet niet wat ik aan het doen was. Nee. Was het toch op zaterdag? Nee, zondag. Dus was oh, nee. Vroeg, dat was het. <lacht> Een beetje griepig. Nee, zondag was ik naar de afsluiting van het 150-jarige feest in de film in Harmonie. Oh ja. En we naar uh, mooie klassieke muziek geluisterd. En daarna gezellig gegeten. Het ja. nou, was ja, dus, interessant, het was leuk. Het was, uh, ja, was le, leuke koren. Ja? En uh, laat, laat ze natuurlijk het afsluiten bij. Uh, ik bij zal alles zingen weer inderdaad, hè? Ja. ja het, uh, ja, ik ben daar toch wel groot voorstander van. Ik heb nog uh, play it loud. Uh, Marcel heeft me wel weer zo'n uh, okay. dingetjes doorgespeeld. Even de jingle. Ja, wacht even. Ik moet even uh, openen en dingetjes. En oh. Je hebt me druk, hè? Kort. oh jeetje. Ik moet octopus worden in mijn leven. Hier is de jingle. Okay.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 Ja, naar aanleiding van het concert... dat de Noorse YouTuber-fenomeen en multi-instrumentalist... de producer Leo Marra... Oh, oh, waarom doe je me dit? Ah, Marcel? <laughs> nou, Een hele moeilijke naam. Ook wel bekend onder, onder zijn band- en studionaam Froglieb. Kijk, dat is beter. Kijk, dat is ja. <laughs> Maandag 2 oktober... Geeft in Tifoli-Vredeburg in Utrecht... zal ik tijdens de derde uitzending van Play It Loud... select twee uur lang de grootste selecties... van zijn befaamde Kijkers. van popzongs gaan draaien zoals alleen hij dat kan. Elk bekend popliedje dat hij door de, de metal shredder heeft gehaald... klinkt, de, uh, klinkt daardoor... Heavy metal, heavy metal'er dan ooit. Heavy metal'er, ja. Dankzij zijn wijze vocale bereik. Wil je liefhebber van zijn YouTube kanaal en muziek... dan kun je, niet niet en kun je niet aanwezig zijn bij het concert. Dan moet je zeker gaan luisteren. Maandag 2 oktober dus, vanaf 21 uur op ZFM. En het wordt een hele leuke avond tot 11 uur. En, uh, nou, lijkt me geweldig. Ik ken de YouTuber niet. Nee. Hoe, hoe spreek je dat nou uit? Ja, nou Ja, ja Morali. Froglieb. Froglieb. Doen we het voor. Ja. <laughs> maar hij heeft ook een verzoeknummertje ingediend. Uh... En hij had een verzoeknummertje ingediend. Ja. Bob Marley en de Wailers. En dat is van de periode dat ze nog wat uh, ska waren uh, aan het uh, spelen. Ja? Het nummer heet Simmerdaan. out the sound system, the sound system, say cha-cha ja, ja, rhythm, cha-cha ja, ja, rhythm, you're moving through space and time, rather fear, ain't got no fear, it's beating down the baseline line. Why don't you get on board this Iron Express? Go, go, it's go, go, go, go, go, it's go, go, go, go, met ja? uh, Coca di, ca, di Rasta. Oké. Okay. Dus. Dus we beginnen wel een beetje op elkaar te lijken hoor eerlijk gezegd. Nou ja, ik kan ook andere muziek draaien hoor. Graag, een keertje wat anders. Maar we gaan het eerst even okay. hebben over restaurant Maru. Dat wordt weer Café Neuf. Ja. Ja? ja. Restaurant Maru wordt weer Café Neuf. Zondag AS houdt restaurant Maru in de Haltestraat anderhalf jaar na de opening op te bestaan... ...en zal worden voortgezet als Grand Café Neuf. De Kokina Nikkei van Maru met een Japans-Peruviaanse menukaart kon het Zandvoortse publiek maar matig bekoren. En dat heeft de eigenaars doen besluiten om het roer om te gooien en een vertrouwde, meer toegankelijke koers te gaan varen. Maru was het geesteskind van Horeca ondernemers Pim Cerné en Michalis Hatsidiakos, die zich hebben verenigd in de Enzo Groep en in Haarlem al vier succesvolle restaurants exploiteren: Aros, Spaans, Diga, Italiaans, Maita, Coquina Nikkei. En tot slot Chic des Frites, waar delicatessen van gefrituurde aardappel worden geserveerd. De twee dertigers hebben een duidelijke rolverdeling, Diakos gaat over de keukens en Cerné over management en gastheerschap. Dat het met Maru niet is gelukt in Zandvoort kwam als een onaangename verrassing voor de compagnons. Pim Cerné, we hebben het verkeerd ingeschat en dat kan je dan maar het beste zo snel mogelijk onder ogen zien. Na komende zondag sluit Maru definitief de deuren de dagen erna krijgt de zaak een radicale make-over en zaterdagochtend 30 september is iedereen vanaf 9 uur ochtends welkom bij het ontbijtbuffet in Grand Café Neuf. Wat heeft jullie doen besluiten om de naam Café Nuff weer van stal te halen? Dat was niet zo moeilijk. Als vrienden of familie me wilden zien in Maru, dan vroegen ze stevast, zullen we afspreken in Café Neuf, dat is niet een of twee keer gebeurd, maar heel vaak, gewoon pijnlijk. Neuf is al meer dan 100 jaar een begrip in Zandvoort en ver daarbuiten dus je kan je afvragen of het slim is geweest om de naam überhaupt te veranderen. Grand Café Neuf is 7 dagen per week geopend van 9 uur ochtends tot 1 uur s'nachts. Men kan er terecht voor zowel ontbijt, lunch als diner. Evenals het interieur krijgt ook de menukaart een licht Frans accent met toegankelijke, populaire gerechten en delicatessen en er komt ook een wisselende daghap. Daarnaast hebben we nadrukkelijk de ambitie om een gezellig dorpscafé met een huiskamergevoel te worden. Een plek waar je na het werk met vrienden wat gaat drinken, lekkere borrelsnacks kan krijgen, voetbal of Formule 1 kan kijken, een kaartje kunt leggen of gewoon op het terras kan zitten. Ook willen we regelmatig live muziek en andere activiteiten programmeren en hebben we een ruimte voor besloten bijeenkomsten beschikbaar. Kortom, we gaan ons uiterste best doen om de goedkeuring en het vertrouwen van Zandvoort te winnen. De zaak zal worden geleid door de in Zandvoort donachtige Alex Flankeur. Hij werkte in het verleden al voor Pim Cerné in Haarlem en tot voor kort was hij vijf jaar chefkok van strandpaviljoen Ubuntu. Met zijn allround horeca-ervaring en de klik die Michalis en ik met hem hebben, lijkt Alek geknipt als het gezicht van Nuf. En we hebben de intentie om hem op termijn volwaardig partner in de zaak te maken, al dus Pim Cerné. Grand Café Nuf Haltestraat 25 vanaf zaterdag 30 september dagelijks geopend van 9 uur s ochtends tot 1 uur s'nachts. Piet Rom. Ja. ja, dus morgen ja, gaat hij uh, open? Ja, inderdaad. Ja, ja vanaf ja, 30. Ik Ga zo eens even kijken of het uh, bord al vernieuwd is. Ja, dat zal er wel niet meer. Van uh, Maru naar uh, Nuf. Dus maar zeg maar jij ja, was nog, nog niet in Maru geweest, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Ook nog nooit in Nuf, volgens mij. Nee? Nee. Oh ja. wel. Nee, ik niet. Nee. Ja, weet je, het, het, het... Ik ga liever naar het strand dan, ja. Ja, maar goed, in de winter... Uh... In de winter ga ik ook naar het strand. Ja? Oké. Okay. Die nazit van de crematie gisteren was ook bij... Uh... In het zuidweek, ook weer die, die winter die het hele jaar rond zat? Uh, tijn, -Akersloot. Uh, oh, tijn, tijn Akersloot, ja. Oh, tijn. Ja. Lekker paling gegeten, zeg. Oh, heerlijk. Ja. <laughs> Daar is goed toe voor, ja? Ja. Mag ook wel eens gezegd worden? Mag zeker wel eens gezegd worden, absoluut. Dus... Uh... Nou, je had ook nog andere muziek, zei je? Ik had ook nog andere muziek bij me. Dus. Ik heb ook nog mooie muziek. Wil je dat horen? Ik, ik wil jouw ja, mooie muziek altijd horen. Want uh, we zijn, ik heb een, uh, binnenkort ga ik met Pieter Cel weer een uh, radio maken. En dan over Paul McCartney. En dan hebben we ieder uh, zes nummers, onze zes beste nummers, uh, van hem uitgekozen. En dat had ik gedaan... En toen kwam ik op een gegeven moment ook weer tegen dit nummer. Paul McCartney featuring Michael Jackson met The Man. Dus Michael ook... Jackson mag wel gedraaid worden? Uh... Mij wel, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat vond ik een erg mooi nummer. En dat zit ik ja. over te dubben of ik dat nou moet toevoegen aan mijn top 6 of niet. Dus, uh, nou, ja. Ik vind het een mooi nummer, ja. Laat eens horen wat jullie ervan vinden. Okay. Hier komt hij. so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. Cause the day has come for him to be free. Then he likes he kicks the rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. Luisteraars, wat u niet zag, is er zat een leuk filmpje bij, bij dit nummer. En uh, we zijn erachter gekomen, Michael Jackson kan niet maar <laughs> En dat verbaast mij, en dat was, daar was Pim dan weer verbaasd over dat ik daar weer verbaasd over was. Dus ja. we hebben hier één grote verwondering. Heerlijk is dat dus, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar gewoon 1981, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ja. Ik kwam ook een ja. nog een ander nummer tegen. Kwam jij nog een ander nummer Oh, toen zat ik bij de men. Dat vind ik wel... Uh, als we nog een jingle moeten maken... dan ga ik dat This is the man gebruiken. This is the man. Ja, dat is niet hè? This is the man. Mm. En dan bijvoorbeeld Roy uh, laten beginnen. Hè? Dat is een leuke jingle. Ja. ja, dat zou kunnen. En de Steve Wonder heeft ook iets moois gemaakt. Mm. Over Mr. Noodle. Oké. Okay. Yeah. He is the man with the plan and the signal in his hand. Dus die laat ik ook even horen, yeah? Ook Okie doos. Stevie Wonder met Mr. Know-it-all. Nou, mooi ik zou nummer. Ik deze he? kiezen. Welke zou je kiezen? Deze. Ik vind dit zo'n mooi nummer. Stevie Wonder. Maar je moest toch een nummer kiezen? Met uh, Die van Paul, uh, Paul en, en uh, Michael? Ja, maar nee, of... ik moet alleen uh, Paul mccartney nummers draaien. Ja. Ah. Ik heb, uh, ik weet eigenlijk niet wat ik allemaal gekozen heb. Nou, nee. oké. Okay. Nou, ik had, want, nee, volgende week ben ik er niet, de week erop ook niet, dus, uh, nou. Tegen die tijd zien we wel weer, hè? Ja, dat komt vast goed, Komt goed, ja. Jawel. Nou, we gaan wat... Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik ben gestopt met roken. Ik zou eind oktober stoppen met roken. Ja? Maar ja, toen werd ik koud. Ik ding. Nou ja, ik kan het beter maar meteen doen. Oh ja. Het komt wel goed uit, want af en toe stik ik bijna. En ligt het niet aan het roken. Oké. Dus. Maar als je verkouden bent, dan rook je niet? Uh, nou, normaal vroeger wel. Vroeger oh. was ik gewoon echt een diehard en roken is roken. Kom op, je komt er zelf in de we <laughs> <He>? Roken door. <laughs> Tot het bittere eind. Tot het bittere eind, Heel absoluut. Goed. En uh, nu, nu, nee, de een of andere manier smaakt dat me ook niet in. Nou, mooi. Ja. Hou het vol, in. he. Dus wanneer ben je bijna begonnen? Hm? Wanneer ben je begonnen? Wat, met stoppen? Ja. Uh, wanneer werd ik verkouden? Uh, Eergisteren. Oh, stoptober is uh, Ja, die is begonnen. eerder begonnen. In ja, oh ja. september begonnen. Moet kunnen. Nou, ben je benieuwd of je het volhoudt, toch? Ja, weet je, ik heb het drie jaar volgehouden. Dus vorig jaar november ben ik weer begonnen. Dus het was minder dan een jaar. Dus het uh, moet lukken. Ja? Oh, ja. je bent gemotiveerd. Ja. Nou... Dat niet, maar oh. het moet wel lukken. Ben je niet gemotiveerd? Nou, dan uh, stop er maar. Ja. Dan gaat het niet lukken. Nou, dat was de vorige keer ook niet. En toen heb ik het ook drie jaar ja. volgehouden. Nee, oh. hoor. Ja. Ik ben eigenlijk nooit was nooit gemotiveerd om te stoppen met roken. Oké, okay. nee. Dus. Uh, maar ja. Meer kan je niet doen? Meer Gewoon doen. stoppen, ja. Ja, daarom. Dus uh, ik heb nu de common limits. Oh, ja. Ik heb allemaal liedjes over een storm en zo Ben ik tegengekomen Hebben wij waarschijnlijk een keer gedaan Ook in de herfst denk ik Maar we zijn toch met de reggae bezig? Hm? Reggae? Ja, maar die had je toch afgekeurd? Ja, je had, ah, toch, je had ah, toch genoeg ah, van de reggae? Ja Ja. Oh, Oké okay. nou, Ik wist niet of zo belangrijk was dan, dan. Jou, <laughs> Jouw <laughs> mening is altijd belangrijk Pim, ah. ah, nou. Laat me horen komen Kom dingen ja. Hier is hij. No more this hey, hey, anders, ja, want uh, we hebben ons voorgenomen elke vrijdagmiddag uh, voor de klok van 1 uur uh, muziek van Yuko Vibes And build your dreams. En... Ja, dat waren de uh, uh, Ja, er komt er de, nog eentje. Komt er nog eentje? Oké. Okay. Ja, ja. En, uh, tot uh, aan de andere kant trouwens van het nieuws. Ja? Ja, tot zo inderdaad, ja. Ja.